Continent. I said, I want your body. Would you hold it against me? Yeah.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 We're shooting for stars On a Saturday night They say what goes up Must come down But don't let me fall Don't let me fall Don't let me fall They say what goes up Must come down But don't let me fall Don't let me fall Cause I'm glad enough That oh so very high so That very if the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 Picture my life boy you need a higher resolution I used to cook class in the day then run away at night but now I'm ruler of the upper class and not don't It even was write just a dream just a moment ago I was up so high Looking down at the sky don't let me fall I was shooting for stars on a saturday night they say what go Come down, but don't let me fall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 28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden 3, de andere kant op bij Amersfoort 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Van voor, voor C -F -N. En dit is een plaat die het erg goed doet in de koffie. Milk en sugar. Hey na na na.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 Sally is pink and her single is fucking perfect.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 my car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 But you love, but you love something like me Just sigo tranquila Like I'm on a beach in a world I sip Like there's nothing going on I ain't leaving you alone What is wrong for me now The cause gonna take it To so give him my... up And I'm crazy And I'm Renge, I feel so out as I'm running shit and I'm loving it. She got me no buffer. You should see what she does with it. She didn't download. It. I could never get enough. Oh, no, oh, no. She keeps me the run around, but I stay chasing. But I need no. I'm in love with a crazy girl. It's so good and it's fine by me just as long as I hear her say. puppy. And I'm crazy, but you're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 where so I'm going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 De betogers daar willen dat alle bewindslieden die onder oud-dictator Ben Ali hebben gediend, onmiddellijk vertrekken. In Duitsland is een rel ontstaan door de dood van een vrouw op een opleidingsschip van de marine. De oppositie in de bondsdag wil dat een commissie de zaak onderzoekt... als de minister van Defensie niet snel openheid van zaken geeft. De vrouw verongelukte op het opleidingsschip Gorgfok. Dat is een zeilschip waarop ze werd opgeleid tot officier. Begin november viel ze van 27 meter hoogte op het dek. Twaalf uur later stierf ze aan haar verwondingen. Daarna zou er muiterij zijn uitgebroken, mogelijk omdat de kapitein.